We're building Begrijp, vanaf, ze niet op. Het gaat maar door. Allerlei dingen, steeds meer dingen. Dingen die ik gewoon steeds minder begrijp, waar ik steeds minder van snap. Te voldoen aan het plaatje. Het gaat maar door. Bossen worden gekapt. En het gaat gewoon nog steeds door. Dat is eigenlijk... niet de bedoeling toch... Wie wil dat nu? Nou ja, ik weet ook wel. Bossen zijn gevaarlijk. En natuurgebieden zijn gevaarlijk, want er kunnen wolven in leven. Mm -hmm. Maar er maar kunnen ook. Die kunnen daar gewoon rondgrazen. Maar, en dan moet je ook geen ruzie mee krijgen. Ik, ik zal je het nog sterker vertellen. Je moet eigenlijk met niets en niemand ruzie krijgen. En met niemand, daar bedoel ik iedereen mee, hè. Dus alle levende wezentjes, waar ze zich ook bevinden. Dat is wel grappiger om te weten dan dat er meer levende wezentjes in jouw leven, dan dat jij zelf cellen hebt. Oh nee, dat is niet waar. Er zijn er ook nog een boel die buiten je leven, maar dan nog, het is een ongelooflijk levendig gedoe. En als je dan moet uitvinden wie je dan wel of niet wil. Je weet niet waar het goed voor is. Ik, nou, om een voorbeeld te noemen. Ik. Ik vond op een gegeven moment ongelooflijk raar metalen dingen. Het had een ongelooflijk rare vorm, het sloeg helemaal nergens op. Maar op een gegeven moment. kwam ik er in een situatie dat ik dacht: van hé, heb ik dat ding nog in mijn zak? Oh ja. En, en ik gebruikte het en het werkte. Het, het was bijna een wonder. Het was eigenlijk een wonder, maar zo zit de wereld niet in elkaar. Ja, oké, okay. de, de wereld is een wonder. In ieder geval, ik begrijp er niks van en ik hoop jullie ook niet, want anders moeten jullie me dat nu even uitleggen. Dan snap ik het ook. En op het moment dat ik het begrijp, Dan heb ik zoiets, waarom snapt niemand anders dat dan? En, en dat blijkt heel menselijk te zijn. Dus supermenselijk om gewoon te geloven in je eigen waarheid. Nou, nou heb Toevallig een probleem, ik kom altijd in de knoop met mijn eigen waarheden. Mijn eigen waarheden zijn eigenlijk gewoon alleen maar voor mij. En, en voor jou slaan ze waarschijnlijk helemaal nergens op. Geef geen enkel raakvlak iets waar je iets mee kan doen. Nee. Ja. Dat zijn van die dingen. En, en hoe ga je daar dan mee om? Ik, ik heb zelf dus niet zoiets dat ik daar dan mee om zou willen gaan. Want waarom zou ik omgaan in deze tijd? Kun je maar beter zoveel mogelijk vermijden, heb ik gehoord. Dat zeggen ze steeds. En al die andere dingen ook, die zo leuk zijn en zo fijn zijn. En, en, en, en die dingen waar je ook graag bij zou willen wezen. Maar, dat kan niet. Om te zeggen dat het niet mag. En nou kan ik je één ding vertellen. Hè? Je, je kan heel lang dingen verbieden. Je kan heel lang zeggen tegen mensen, dit mag niet. Maar op een gegeven moment gaan mensen hoe dan ook het toch doen. En dat komt volgens mij door heel vaak te zeggen dat het niet mag. Je, je kan beter uitleggen wat slim is. Want de meeste mensen willen slim zijn. Dus je moet niet zeggen van, hé, hey, dit is fout en dit is fout en dit is fout. Nee, he, he. als je slim wil zijn, doe je het zo. En als je denkt van nou, ik, ik ben zo slim, ik kan het ook nog zo, zo en zo en zo doen. Dan moet je het ook gewoon doen. Het is jouw eigen verantwoordelijkheid. Maar wel ten opzichte van die andere mensen waarmee je het zo, zo en zo doet. Dus je kan het niet op alle manieren regelen. Nee. Dat, dat zouden we eigenlijk geleerd kunnen hebben al een tijdje geleden. Maar was volgens mij eind jaren zeventig. Dat was er zo'n clubje. Ja, niemand vertrouwde die mensen hoor. En uh, ja, waarom zou je ook? Dat waren allemaal houten met doden. Van, van allemaal hele grote bedrijven en landen en hele belangrijke mensen die ergens niks over te zeggen hadden. Omdat er allemaal andere mensen zijn die alles willen. Niet een beetje. Nee, gewoon alles. Nee. Dan heb je wat. Kijk, als je niet alles hebt, dan mis je toch wat. Ja, ik weet niet, moet ik dat nog een keer uitleggen? Maar, het is toch heel simpel? Als je niet alles hebt, ja, dan kan het niet anders dan dat je iets mist. Maar, dat is juist het probleem. Die, is geen enkele noodzaak om alles te hebben. Maar, vraag het maar aan een eekhoorn. Een eekhoorn die verzamelt zo ontzettend veel noten. En dan uh, laten we de Vlaamse gaai niet vergeten met zijn eikels. Ja, want eikels dat is meestal dingen. Daar draait het vaak om. Eikels. We zijn eigenlijk allemaal een soort van eikels dat we er allemaal nog in trappen, dat we het niet allemaal inmiddels zelf doen, maar... Wat zeg je nou? Het is niet dat we erin trappen, maar, maar de wereld is inmiddels al zo... Door mensen gevormd. Dat we ergens op een plek gedaald zijn. Dat, dat we eigenlijk niet eens zomaar kunnen doen wat we willen. En dat heeft niks met een virus of een regeling of een straf of zo te maken. Maar Eigenlijk hebben we ons eigenlijk ook allemaal aangepast aan. Aan wat? Aan een droom? Een visioen wat ooit iemand had, dat het altijd beter zou worden. Dat we binnenkort tv's van vier meter doorsnee kunnen ophangen aan onze muren. <hijen> dat het net echt lijkt. Dat je kan tongzoenen met de presentatrice van het avondjournaal. Zo groot. Zo levensecht. Willen we eigenlijk alles? Ja. Maar ja, wat heb je eraan? Oh, het kan ook nog in 3D. En als je allerlei andere hulpmiddelen aansluit, dan kunnen die ook nog trillen of vibreren of strelen. Strelen. Mensen weten niet hoe belangrijk strelen is. Met strelen kun je heel ver komen met stelen meestal niet. Nee, dan ben je een dief. En, en weet je wat het probleem is? Onze wereld is zo gemeen in elkaar gezet inmiddels door al die tijden... dat al die mensen dachten dat ze wisten hoe het beter zou gaan. Die stelen allemaal voor jou. Ja, ja. Echt. Alles wat je in huis hebt, is gestolen. Alles wat jij in huis hebt, is gestolen. Alles. Erger nog, ik kan het je nog erger vertellen. Je hele huis, alles is gestolen. Het was niet van jou. Het was niet van een ander. Het is van ergens anders weggehaald. Echt waar. En dan het liefst voor de laagste prijs. Alsof iets een prijs zou kunnen hebben. Ja, als je wint. Maar, maar wie wil er nou winnen? Waarom zou je willen winnen, dan verliest ieder ander? En dat zou ik zelf dus niemand gunnen, dat verlies. Want verlies, ik, ik kan je er een heleboel over vertellen, maar daar word je niet beter van, dat, dat helpt niks. En zo zit de aarde er nu ook bij. Is al een hoop verloren. Omdat wij alles dachten. Alles dachten te kunnen. Alles dachten te kunnen mogen. Alles dachten te kunnen mogen doen. En daar zitten we nu helemaal middenin. Dit hebben we zelf gemaakt mensen, deze wereld, zoals die nu is, met die regels die wij zelf gemaakt hebben, terwijl we de regels van hoe het echt in elkaar zit, ja hoe het echt in elkaar zit, dat weten we niet, daar weten we helemaal niks van. Ja, er was op een gegeven moment Einstein en dat begreep al niemand. Dus op een gegeven moment dachten mensen: "Nou, dat is het helemaal." En toen werd het nog ingewikkelder en daarna nog ingewikkelder. En nu is het inmiddels zo ingewikkeld dat niemand het meer begrijpt. Maar waarom zou je moeten begrijpen dat er gewoon grenzen zijn aan bepaalde dingen? Aan bepaalde gedragingen, ja, ik zal maar zeggen aan bepaalde methoden, aan bepaalde metingen, aan bepaalde cijfers. Ja, cijfers, dat is ook zo'n ding. Nou, maar we meten geen verschil. Nee, maar meneer, het ziet er helemaal anders uit. Nee, maar we meten geen verschil. Ja, maar het ziet er helemaal anders uit. Nou, maar we meten geen verschil. Nou, mijn ogen toevallig wel. En, en bij andere dingen heb ik ook nog mijn oren. Ja, je moet je voorstellen, ik heb een ongelooflijk groot stuk land. Echt helemaal geen klein beetje rond. En ik hoor alleen maar verkeer, verkeer, verkeer, vliegtuigen, vliegtuigen, vliegtuigen, helikopters, vliegtuigen, helikopters, verkeer, verkeer, verkeer, en nog meer verkeer. Ik, ik zie niet thuis. En ik hoor alleen maar geruis. En ook dat is allemaal gestolen. Alles hier in huis, zelfs het hele huis, is gestolen. Van de aarde. En van arme mensen die er dan iets voor terug dachten te krijgen. En wat krijg je dan? Geld. En het geldt voor alles. Dus echt overal voor wordt het gebruikt. Het wordt echt gewoon ik kan niet meer zonder. Vroeger was het heel simpel. Sorry hè, maar ik heb hier twee rijpe meloenen. En ik, ik moet er gewoon eentje kwijt, want ik krijg dat niet allemaal in mijn eentje op. Zo, zo ging het. Zo zou het kunnen gaan. Maar, maar wie heeft er nu nog twee meloenen? Twee kropjes sla. En, en morgen weer twee. En weer twee. Want zo kan het. O ook in de winter groeit er gewoon sla. En dan heb ik het niet over veldsla. Want dat is voor uh, domme mensen die in permacultuur en allerlei andere dingen geloven. Want dat is ook een geloof. En ik, ik zeg altijd maar geloof nergens in en zeker niet. In mei. Nee, maar het is gelukkig nog geen mei. Dus. Uh, nou, dat is ook onzin. Jeetje, wat ben ik eigenlijk mee bezig? En, en, en waarom? Waar, waar gaat het over? Ik weet het ook niet. Nou. Dan maar iets doms. Waarom niet? Het moet kunnen. Het. I guess school children are the same the world over. They enjoy recess. We find the lovely Lennon sisters having fun as they sing Dominique. Dominique, nique, nique, s'en aller tout simplement. chantant. De chemin, de lieu, en tu chemin, en tu pas que a pas que, de bon, Dieu, a pas que de bon Dieu. A l'époque, terre et Itéouin. Dominique, et notre père, et les Albigeois. Dominique, et niqué, et niqué, allait tout simplement. Routier, pauvre chantant. Zert een genre n'hérétique, pas des rachers le conduit, mais notre Péru Dominique a pas de joie le convertit. Dominique, n'est tout simplement un routier, pauvre chantant, pas bon dieu, Ni chameaux, ni d'illégeance, et le balcon, et papier, Scandinavie ou Provence, ou de la sainte, ou pour l'été. Domenique, nique, nique, ça n'allait tout simplement routier, pauvre et chantant. En te chemin, en te de paal, die van die, de paal, die van die, en de paal, die van die, en de paal, die van die, de paal, die van die, de paal, die van die, de zo denken we altijd, dan houdt het op, maar hield het maar eens op, en dan bedoel ik niet het leven, maar al dat nemen. Mensen leren eens geven, leren eens delen. Ik heb niet veel en ik weet ook wel dat jullie waarschijnlijk niet veel hebben. En sowieso, het is, dat had ik net al gezegd, allemaal toch gestolen. We zijn allemaal heligs. Hey, dat is gek. Heilers? Terwijl we in bezit zijn van een hoop gestolen goederen. De stenen van ons huis gestolen uit de aarde. En als je in een betonnen huis woont, zo ook allemaal gejat. Ja. Het maakt eigenlijk niet uit. Dakpannen, geen dakpannen, metalen dak, plat dak, Teer op je dak, grind op je dak. Allemaal gestolen. Waarom kunnen we dat niet beter delen? Want als het toch allemaal geheeld is, en de problemen dan dus over zijn, als wij allemaal helers zijn, laten we dan helen. We kunnen echt helen met al die gestolen dingen die we nu denken te bezitten. Die, die genomen zijn voor ons. Ja, niet echt voor ons hoor. Maar gewoon. Het was makkelijk te verkopen en wij trapten erin. Wij wilden het dus ook wel hebben. Ja, wat heb je er? Wat heb je er? Om te stelen en te helen tegelijkertijd. Kijk, als je, als je nou een kwaal steelt, ja, of, of een pijn steelt, of een irritante gedachte steelt, daar heb ik geen problemen mee, want dat vind ik dus eigenlijk het echte hele. Ja, hele, daar komt een hoop bij kijken. Maar ja, het blijft strafbaar. Ja. Ik weet niet hoe lang precies, maar voor heling kan je best wel flink in de problemen komen. Mm het -hmm. is echt waar. De heling, ik zal je vertellen, de meeste mensen zitten er gewoon niet op te wachten. Want de meeste mensen denken gewoon dat ze niet stelen, terwijl ze zelf net zo'n grote helers zijn als Jij en ik. Maar, maar zo denken ze niet. Ze denken, het is er. Dus het kan. Maar, maar dat het er is, wil niet altijd zeggen dat het kan. Stel je voor, je hebt drie kippen. Hè, gewoon, je hebt een tuintje, drie kippen. En je hebt op een gegeven moment zin in kippensoep. En je denkt, nou ja, die ene is dus de oudste. Dan we die bij je slachtje die. En dan maak je daar kippensoep van. Maar ja, drie of vier dagen later denk je toch van... Goh, wat was dat lekker zeg, je die kippensoep. Wat een oorlog voor een lekkere kippensoep was dat. Eh, wie van de twee kippen die we nu nog over hebben is de oudste, oh, oh ja die, en, dan pakken we die, en dan maken we er nog een iets robuuster soupje van. Wow. yeah, en hopp check, daar gaat die kop van die kip, daarna het lichaam in het kokende water, dan langzaam alle veertjes plukken en alle onderdeeltjes en ingewandjes van elkaar scheiden. Ja, want ik heb een buurman die houdt van kippenlevertjes en niertjes, dus die houdt dan al het apart. Hij als zit er maar één levertje in, en twee niertjes. Dat kan de pret niet drukken. En we rempen weer een heerlijke kippensoep. Wat <lacht> was niet lekker? En toen. Ja, toen. hadden we eigenlijk de smaak te pakken. Maar, maar we hadden nog maar één kip. Waar moesten dan de eieren vandaan komen? We zijn een beetje aan het rondzoeken geweest. Maar het is bijna nergens te krijgen. Een kip. Ja, in de diepvries. Of de eieren. In het schap. Bij de supermarkt. Dus wat, wat moesten we nou? Wat? Wat een ongelofelijke trek in, nog een keertje kippensoep, al zou het drie, vier weken duren. Nou, uiteindelijk hebben we dus vijf weken gewacht. Ja, en toen wisten we het niet meer. Nou, ook die derde kip hebben we omgebracht en tot soep gekomen. En ook deze keer weer de twee niertjes en het levertje naar de buurman. Ja, dat moet je niet hebben in de soep. Nee, echt. Een levertje, dat kan je soep zo bitter maken. Dat wil je niet hebben. En die niertjes, nou, ik wil je niet vertellen wat voor aromas er dan uit je soep komen. Maar doe die er ook maar niet in. En voor de eerste avond kan alles er zo in? Ja, de darmen niet en dat soort dingen, maar dat, dat had je al begrepen. En het haartje juist wel. Het haartje, een haartje in de soep is altijd gewoon echt, dat is voor de gelukkige vinder, zei ze altijd. Toch? Vroeger. Toen ze dit soort dingen nog niet op die manier deden omdat de supermarkten toch vol lagen. En ja, die drie kip in de tuin, dat kost toch wel handenvol geld. Als je, als je gewoon een diepvries kip kan kopen voor een euro vier, misschien vijf. En soms wel goedkoper. Dan, dan gooi je toch niet per maand zo'n vijf euro in zo'n kip. Nee, dan moet hij na een maand wel op. Maar waar haal je dan een nieuwe kip vandaan? En daar heb ik wel wat opgevonden. Dat is diepvries de bij de supermarkt. Maar waar komt die kip dan weer vandaan? Nou, ik ben een keer gaan kijken, dat wil je niet weten. En toen dacht ik van nou, laat ik gewoon bij een biodynamische boeren gaan kijken. En, en, en, en bij een vrije uitloopkip. En, en dat soort dingen. Maar het was allemaal niet veel beter. Nee. Je, zes kippen op een vierkante meter, zei je? Nou, kan veel meer. Want alles wat er in de winkel ligt, is van meer kippen, dan zes per vierkante meter, Echt waar. Als je een andere kip wil hebben. Haal hem dan bij de boer. Maar niet bij een kippenboer. Maar gewoon bij een boer. Die er gewoon nu tachtig heeft. En, en, en die wil er gewoon twintig. Zoiets. Het is allemaal ingewikkeld mensen. En ik begrijp mezelf. Vaak ook helemaal niets van. Eh, of dat nodig is, ik, ik weet het zelf ook niet. Nee, nee, nee, maar het zijn van die dingen die komen dan in één keer in me op. Ik weet ook niet waar van en waar vandaan dan. Eh, wat moet ik nu doen? Waar, waar ga ik heen? Uh, ja. Nee, gewoon, eh, uh, het e, e, e, ja, en dan, eh, uh, jongen, jongen, ik ben er echt een helemaal, helemaal klaar mee. Ik wil gewoon dat het stopt. Dat het ophoudt. Maar, of dat zo fijn is. Ik, ik ben er zelf nog nooit geweest. Daar waar het ophoudt. En, en vroeger zei ze. Daar begint een nieuw begin. Maar ik heb daar nog steeds niet zo'n vertrouwen in. En dan vraag ik me ook. Af op dit moment na dat we die drie kippen geslacht hebben. Of ik daar niet beter van tevoren over na had kunnen denken. De kippen zijn weg. zijn op. Oh ja, ik hoef geen voer meer te kopen, maar waar komt dat voor vandaan? Waar komt dat kippenvoer vandaan? En hoe wordt dat geteeld? En door wie? En waar? En is het eigenlijk wel te eten? Dat zijn allemaal van die dingen. Uh, tja, pff, jongen, ik. Ik ben zo in de waar van mezelf, hebben jullie dat wel eens? Dat je in de waar raakt van jezelf, dat je gewoon echt denkt van jeetje, wat zeg je nou? Dus ga best wel ergens ook Dat het raakt een punt en jee, had dat al eerder gezegd. Op zo'n punt begrijp ik er iets meer van. Uh, ik, ik zeg gewoon. Ja, weet ik veel wat. Ja, zo. Of zo. Nee, dat slaat dus helemaal nergens op, weet je wel. Dit dus, slaat dus echt nergens op. Ik, ik ben nu al meer dan een half uur bezig en het, het wordt alleen maar steeds meer volslagen onzin. Oh, kon iemand me maar helpen, want ik ben de weg kwijt. En dat is best wel logisch, want er komen steeds meer wegen bij, of ze worden breder, waardoor ik gewoon helemaal in de knoei kom. en verdwaal in een wegennet wat nergens toe leidt, wat, wat nergens naartoe gaat. Eh, Ja. Hoe moet ik dat nou uitleggen? Dat je gewoon denkt, hé, hey, kijk nou. Dit is makkelijk. Doe ik even. Dat het uiteindelijk zo blijkt te zijn. Dat dat de oorzaak is... ...van een heleboel ingewikkeldheden. Ja. Echt waar. Maar nu weet ik nog steeds niet waar ik het over heb. En... Dat zou ik ook graag wel eens willen weten. Je mag best wel weten. Ik ben best wel oud en ik ben 30 jaar jonger als Herman. En dat is allemaal helemaal geen probleem, maar je moet je voorstellen. Ik heb zoveel te onthouden, zoveel dingen te weten. En dan kan soms het een met het ander in de war raken. En, en, en zo heb je dus, en ja, het een en het ander. En, en, en, en, en zo heb je deze ook. En, en, nou, we gaan het even gewoon proberen. Uh, we weten niet of het lukte, hè, want we hebben geen vingerafdrukken. Dus op de een of andere manier, uh, ja, en dan doen we... Uh, uh, doen we dit uh, anders, wacht even mensen, wacht even, Het gaat even, even, heel ingewikkeld gaat, gaat het zijn, maar we gaan even oplossen uh, hoe, hoe het ook alweer uh, zat, want kijk, in het hele verhaal wat ik net verteld heb, het enige wat ik kan onthouden, dat ik drie kippen kwijt ben en ik heb ze niet meer. Oh, ben ik dom? Ben ik dom geweest? Ben ik dom, dom, dom geweest? Eh?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 Haha, ha, het was je broertje niet dat in de pan was gegaan. En ik had me weer voor de zoveelste keer door een kaken laten verlakken. Maar de volgende dag had ik reist. Met hele jonge kind of haan. Ja. En dan zeggen we... Dan denken ze... Andere mensen want ik hoef het niet, dat ze respect willen hebben, gerespecteerd willen worden. Maar wat is dat eigenlijk? Respect. En, en waarvoor zou je het moeten hebben? Of krijgen? Want je kan het ook krijgen. Dus dan kan er iemand anders het ook weggeven. En als het iets is wat iemand anders graag wil hebben. Dan is het iets wat je zelf ook graag wil houden. Ja, dat is het moeilijke. Met respect. En met respect kan je eigenlijk maar heel weinig. Als je respect gaat hebben voor alles, zodat jij uiteindelijk ook respecteerbaar wordt, zodat iemand jou respect kan geven. Want dan pas, hè, op het moment dat jij respect hebt, voor alles in je omgeving. En dan bedoel ik ook echt alles. Ja. Gewoon echt alles. En dan wordt het leven heel erg moeilijk. Want, wat eigenlijk die kans daarop is? Ons ontnomen? Ja. Dan kan ik natuurlijk wel heel stoer gaan roepen: van, oh die kans is ons ontnomen. Nee, maar we kunnen toch met z'n allen heel langzaam proberen die kans weer te grijpen. Want die kans is er. Als het goed is zouden meer mensen moeten kunnen begrijpen dat het nu helemaal niet zo goed gaat eigenlijk. Oh ja, de economie gaat geweldig, jongen, de investeerders worden rijker en rijker, rijker, rijker en rijker en rijker. ze investeren dus in diefstal. roof, en zelfs roofbouw. Roofbouw is echt wel te gek, hè, dat is een woord, dan lijkt het net, je neemt iets weg, maar je maakt er ook iets mee. Nou, dus... Zo zit eigenlijk onze mensenwereld in elkaar. Ja. Precies zo ingewikkeld als dat ene woord roofbouw. Ja. Beetje ste. Nou ja, dus, dus, dus was ik wilde helemaal afdwalen. En het slaat helemaal nergens op. Want. Het kan niet afdwalen omdat er geen richting is. Nee, en, ja, natuurlijk zijn er gerechten en uh, van alles en nog wat. En je, je weet wel dat. Dus, nou ja, dus hoe dan ook. Er zijn regels, maar, maar die hebben we zelf gemaakt. En er zijn regels die proberen we nog steeds te ontdekken. Hoe, hoe werkt iets nu? Of, of hoe werkte iets toen? Of hoe gaat misschien iets werken als. Dit werkt. Maar het blijft gissen. Er is nog steeds geen wet. Nog steeds geen regel. Die niet ooit eventueel onderuit gehaald zou kunnen worden door een andere regel. Of door een andere vondst. Of door een ander idee kan allemaal, en ja, ik wil het niet te ingewikkeld maken, nee, ik, ik begrijp er ook niks van. En het, ja, op het moment dat je denkt dat je naar iets echt slims zit te luisteren, zet je radio uit, want we hebben helemaal geen zin Maar ik wilde toch nog even een paar dingen kwijt. En dat is bijvoorbeeld... Ik vind het bijvoorbeeld heel dom dat wij denken dat we weten hoe het allemaal in elkaar zit. En er zijn nog wel een paar dingen die ik absoluut belachelijk vind. En alle, alle andere, ja, ja, het maakt niet uit, joh. Weet je, ooit een keer ben ik zo begonnen en Jan was een vrolijke soldaat Hij zong en hij vloot als hij ging over de straat En de mensen zeiden tot elkaar Die man die daar gaat is een moordenaar, Maar Jan was een vrolijke soldaat Hij gooide Alleen zijn hand handgranaat Voor vrouw en kind en vaderland En hij gooide hem alleen van hoge hand Jan was een vrolijke soldaat Maar nu was het allemaal niet nodig meer In het hele land was geen één militair Geen kazernes, mortieren en soldaten Geen tanks en kanonnen en granaten Alleen gekke Jan had niet meegedaan hij had een kanon op zijn zolder staan. Hij liep nog in soldatenpak, de rug recht, de armen strak. Hij poetste op zijn achterbalkon, de loop van het kanon dat glom in de zon. En schoot op de kat in de tuin van de buren, zodat het daverde over te schuren. En de mensen spraken er schande van. En zeiden tot hun kinderen voor nooit als Jan. Want hij schiet op de kat in de tuin van de buren. Zodat het tafert over de schuren. Niemand sprak meer met hem in het land. Niemand zei meer dag of gaf een hand, niemand verkochte meer een brood, alleen als hij zei en hoe snel of ik schiet je dood. Ze spogen voor hem op de stoep, de kinderen riepen pies en poep en vuile, vuile moordenaar en dan lachte hij aan mij. Dan lachte niemand En dan eens op een avond belt de koning op. Kerel, we hebben een enorme strop. De vijand staat al voor Maastricht. Pak je kanon en doe je plicht. En dan neemt Jan. Afscheid van zijn vrouw en roept aan het eind van de straat, blijf me trouw en slaat de weg in naar ah ja, Maastricht, dat kilometers verder ligt. Ja dan neemt Jan afscheid van zijn vrouw en roept aan het eind van de straat, blijf me trouw en slaat de weg in. Dat kilometers verder ligt. En de vijand beschikt over twintigduizend man. En Jan beschikt alleen over Jan. Maar hij brult in gevechtspak De helm vol over. De garde sterft nooit. En dan geeft hij. Zich over want het brood in gevechtspak, de helm vol over. De garde sterft nooit en dan geeft hij zich over. Ja, ik heb cool. ik, ik, ik, ik kan je ons eigenlijk overgeven van hoe we leven. En ik gun het ons allemaal, ons leven. En ook hoe we leven. Maar, maar we moeten er wel iets aan doen. We moeten er wel iets aan veranderen. En of dat nou nu is, of later, of nooit. Ooit zal je, of jij, of iemand anders er. Achterkomen dat het ook anders kan. Want het kan allemaal anders. Je hoeft helemaal geen vijanden te hebben. Je, je hoeft helemaal niemand te minachten. Je, je kan eigenlijk alleen maar het leven zoals het is ophemelen... En dan moet je niet gelijk dood bij gaan. Nee, het hele leven, al het leven. Die kleine dingetjes in de grond, die kleine dingetjes boven de grond, die grotere dingetjes boven de grond, jij en de rest ook allemaal. Die bomen en die struiken en planten en kolen en je, en je weet het, het staat helemaal vol. Met allemaal dingen die wij alleen maar opmaken. En dat is eigenlijk nergens voor nodig. Om dingen op te maken. Maar ja, mensen houden ervan, ik weet het. De, tegenwoordig zelfs mannen, joh. Ik heb mannen gezien, joh. Die, die, die, die maken ze op. Dat is gewoon echt, echt een VJ-tje, joh. Zo'n power, die steekt tenminste zijn staart uit. Maar kijk eens hoe groot de staart ik heb en hoe mooi ik ben. Maar... Door, door, door eh, wat je allemaal aan opmaak hebt, kan ik je eigenlijk niet meer herkennen? Zie ik niet meer wie je werkelijk bent? En, en zo gaan we met onze hele omgeving om. We maken er gewoon voor onze ogen iets. Moois van. En in onze ogen iets moois is symmetrisch, overzichtelijk en weten waar het naartoe gaat. Nou, dat weet je dus nooit. Nee, <laughs> dat kan je ook niet weten. Maar op het moment dat we weten dat het kan, dan, dan is iedereen weer bij mij welkom in mijn tuin. Hoe koud of hoe warm het ook is. We hebben allerlei voorzieningen getroffen dat het allemaal mogelijk is. En dan gaan we elkaar gewoon weer zien, ontdekken. Niks van elkaar stelen. En alleen maar geven. Want... Eigenlijk al het andere op deze wereld. Dat is een, een gift. Nee, het is geen gif. Dit is een gift. Dit is een cadeautje. Het gaat dood, het verteert. Er komt weer andere leven. Die maakt daar weer wat van. Wacht nou eens tot iets gewoon dood is. En mensen zijn zo dom om gewoon eigenlijk alles dood te maken. En dat is volgens mij niet zo slim. Echt niet. Als ze slaapt, slaapt. Zegt ze dat ze droomt van mij, dat ik met een ander vrij als ze slaapt, slaapt, slaapt, slaapt, slaapt. Zegt ze dat ze droomt van mij, dat ik met een ander vrij als ze slaapt. Slaapt. Dan kan je praten, wat je wil, ze gelooft het niet, ze kan het niet, ze zit te luisteren heel stil en heeft verdriet en heeft verdriet, want als ze slaapt, slaapt, weet ze dat ze droomt van mij, dat ik met een ander vrij, ja, als ze slaapt. Slaapt. Wanneer ik haar naar huis breng in de nacht, loopt ze dicht tegen me aan en huilt heel zacht om weer te moeten slapen gaan. Want als ze slaapt, slaapt, weet dat ze droomt van mij. Dat ik met een ander vrij als ze slaapt, slaapt, slaapt, weet ze dat ze droomt van mij. Dat ik met een ander vrij als ze slaapt, slaapt, hun ziekenhuis, hun doktersmond, het is niets, het is echt niet veel. Ze is lichamelijk kerngezond, maar geestelijk een beetje scheel. Kijk hoe oh, ze slaapt, slaapt. Komt ze dat u met een ander vrijt sinds ze slaapt? Slaapt, slaapt, slaapt. slaapt. Slaat, slaat, ze slaat haar ogen op en ziet me staan. Drukt naast zich op de bel en haastig komt een zuster aan. Dan zegt ze, zie je wel. Zo zie je de dromen zijn bedrog en de werkt is echt een leugen. In ieder geval de onze. Want er is geen werkelijkheid. En jij bent er wel. Welterusten, tot de volgende keer. Slaap lekker. Doei! Oké, oké, oké, oké, oké, oké, oké, oké, ik oké, oké, oké, oké, oké, oké, oké, oké, oké, oké, oké, oké, oké, hij loopt, oké, okay. betekent dat op dit moment jij thuis wederom zit te kijken naar HDTV. En je weet, wat betekent hele deftige televisie. En deze deftige televisie presenteert vanavond een heet onderwerp, wat ik dat vertel. Um, je kunt misschien herinneren toen we begonnen zijn met deze HDTV-uitzendingen. Toen, uh, toen zag je de eerste opening, de persconferentie, de introductie van de eerste krant.